Er komen misschien versoepelingen aan. De deskundigen van het OMT adviseren om de horeca, theaters en bioscopen weer open te gooien tot 8 uur s avonds. En ze vinden ook dat er weer publiek bij sportwedstrijden moet kunnen. Maar juicht niet te vroeg, zegt verslaggever Wilco Boom. Het kabinet moet zich er in de eerste plaats nog over buigen, dus ze hebben er nog niet over vergaderd. We horen wel dat er steun is om maatregelen verder te gaan versoepelen, maar of dat ook betekent dat alles weer open gaat, dat staat nog niet vast. Als er dingen worden versoepeld gebeurt dat waarschijnlijk onder voorwaarden. Dan moet je denken aan een maximum aantal bezoekers en verplicht je QR-code laten zien. Twee vrouwen hebben maandenlang dood in een huis in Nijmegen gelegen. De vrouwen waren 67 en 38. Ze werden in oktober gevonden nadat een omwonende had geklaagd over de stank. Nu blijkt dat ze waarschijnlijk al in juli zijn overleden. De doodsoorzaak is volgens de politie moeilijk te achterhalen. Er is niets gevonden dat wijst op een misdrijf. De politie heeft in Amsterdam vannacht een illegaal feest stilgelegd... op een bijzondere plek, in een politiebureau in aanbouw. Dat pand was nog lang niet klaar. Er stonden zo'n 300 mensen te feesten. Twee mensen zijn opgepakt en de geluidsinstallatie van het feest is in beslag genomen. De helft van de kinderen tussen de 8 en 12 jaar gaat waarschijnlijk geen coronaprik halen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal. Omdat hun ouders het niet willen of omdat ze toch niet zo ziek worden van corona... Drie van de tien kinderen willen zeker wel een vaccinatie. En die waren onder meer te vinden in de Rai in Amsterdam vandaag. Voor sommige kinderen best spannend. Om die prik in mijn arm te krijgen. Want ja, het kan zijn dat het dan ook een beetje pijn doet. Ik vind het niet heel erg. Ik heb er ook meestal niet heel veel last van als ik een prik heb. Nee, heb je al vaker prikjes gehad? Ja, negen jaar spreek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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Weer even denken aan de afgelopen oud en nieuw met Fire in the Sky. Want uh, ja, we hadden natuurlijk dat vuurwerkverbod uh, vanwege corona hier in uh, Nederland... dat er geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Ik heb er heel weinig van gemerkt dat er geen vuurwerk uh, afgestoken mocht worden. Want uh, je zag hele shows uh, in en rondom uh, je woning uh, hier uh, in Zandvoort. Nou, heel benieuwd of uh, volgend jaar wel weer mag... Uh,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 Good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 Nou, dat is ook allemaal uh, schandalig duur geworden. En ik kan me voorstellen dat er uh, best wel Nederlanders zijn... Die, uh, die in de problemen komen om uh, die nota's te, uh, en die verhoogde nota's te kunnen betalen. Is ook zo. En daar hebben ze inderdaad voor uh, de, de mensen met een, uh, een minimaal uh, inkomen. Echt een heel klein inkomen, ja. moet je eraan denken. Hebben ze steun van, uh, vanuit de gemeente. En dat is dan een bedrag van 200 euro per jaar. Wat ze dan uh, extra ja. kunnen krijgen. Nou dat ja, is in ieder geval iets...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 Hoe Loos is met Lewis Hamilton niet een beetje gekalmeerd? Uh, ik heb hem er niet tussen zitten, dus ik uh, heb nog niks van gehoord. Oké. Okay. Maar Mercedes heeft wel van zich laten. En dan moeten moet weer in een zilveren auto gaan rijden. Ja. Oh. Maar goed, laten we beginnen. McLaren-baas Brown heeft felle kritiek geuit aan het adres van de leiders binnen de Formule 1. Volgens Brown lijkt het soms alsof de sport door bepaalde teams wordt geregeerd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 Tell me now baby, is it good to you? Can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high.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 Hebt u interesse in mij, dan hoor ik graag van u. En waar verblijft onze Geer? Onze Geer verblijft in het Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuishkennenland.nl. Want ook Geer verdient een thuis.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 Hey, 6.30, and yeah, no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans. Why would you plays play a favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones.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 extra careful that we don't build our hopes up too high cause she's got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 Dat je niet verlies Vind ik wel eens weg een met jou Geef mij het gevoel Dat ik er weer bij hoor Voort dan ga met je mee nee, Ik laat je nu nooit meer gaan Geef mij nu je ik geef je de hoop voor terug, ik mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug, zorg ik je niet verlies, Vind ik het zwemmen weg met jou. Wow, dat was uh, Guus Meehlers en gij, geef mij je angst. Ja, geweldige live optreden van hem uit 2015. Groots met een zachte E. Hey. Zo is het maar net, we hebben zin in jou. Zal je je kijkt me lachend aan deze avond zou...